In de Randstad files op de A7, Den aan In beide richtingen langzaam rijden bij Hoorn, vanwege werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, na een ongeluk tussen Amstelveen en knooppunt Battenverdorp. Drie kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Op de andere rijbaan richting Amstelveen, of wat langzaam rijdend verkeer bij knooppunt Velsen, Daar heeft de brug opengestaan. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort Op zondag I've been watching you Van Zandvoort op zondag bij CFM. Heee. in de Inner Circle en zwet à long. En daarmee is het 7 over 2 geworden. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij CFM, de lokale omroep vanuit Zandvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. En het is zondagmiddag, we zitten weer op onze stekkie Albertjan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars, kijkers en goedemiddag, Rob. Ja. Laten we beginnen met even wat recht te zetten. Ja, nee, ja, nee. het is waren... geen vaderdag. Luisteraars en kijkers, wisten wij al gisteren u gisteren nog te melden dat het vandaag vaderdag was. Dus we hebben onze vaders vanmorgen inderdaad gebeld en hun prettige vaderdag gewenst. Maar nu blijkt is dat pas volgende week zondag. Bij deze. Maar, bij deze. Maar ja, het is altijd vaderdag natuurlijk. Ja toch? Net zoals ja. al altijd moederdag is. Maar goed, een beetje te vroeg kan nooit kwaad. Kunnen volgende week nog een keer doen. Goed, uh, weer een overvol programma op deze toch zonnige zondagmiddag. Uh, allereerst wordt er natuurlijk op dit moment al driftig geraced op het circuitpark Zandvoort tijdens de DNRT Racing Days. Deze gratis toegankelijke racedagen met een laagdrempelige racedklasse, dus met andere woorden voor niet al te veel geld kun je daaraan deelnemen, mits je, je licentie hebt, uiteraard. Uh, dus uh, mocht u in Zandvoort zijn, een dagje uitwaaien... Uh, u bent van harte welkom op het circuit om uh, deze dag uh, te gaan bezichtigen... op het circuitpark Zandvoort. De entree is gratis. We gaan straks ook weer bijpraten over het EK. Ja, dat is ook al aan de gang. Ja, ja. En vandaag uh, dag drie met uh, vanmiddag om drie uur... de altijd lastige wedstrijd Turkije tegen Kroatië. Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we u uh, bijpraten. Zeker u even naar de kwalificatie terugkijken en naar uh, de Formule 1 e nieuws... Want vanavond om 8 uur uh, is er de race van de Grand Prix van de Formule 1-auto's in Canada op het circuitpark Gilles Villeneuve in Montreal. En dan hebben we het over Canada. Dus daar gaan we om kwart over vier even met u over uh, van gedachten wisselen. Uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En gisteren heb u het al gemerkt, het is een vrij uitgebreide uh, uh, evenementenagenda. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie het weerbericht. Uh, blijft het zo mooi? Uh, wordt het uh, mooier? Wordt het minder mooi? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week die luistert vandaag naar uh, uh, uh, Banjer. Een prachtige, driepotige Jack Russell Terrier. Hij verdient ook een thuis. Dat om half vijf. Het gedicht van de week. Ja, we hadden hem al staan natuurlijk. Vaderdag, maar die hebben we even een weekje opgeschoven. <lacht> en dat herinnerde mij aan een, een, een, een afspraak die ik had gemaakt... met een trouwe luisteraar uit Amsterdam. een uh, Ron. Uh, die zei van ja, toch op een gegeven moment het gedicht van jij laat mij vallen. En dat heeft hem zo geraakt. Dus uh, Ron, uh, vandaag in de herhaling, omdat jij hem graag nog een keer wil horen. Jij liet me vallen. Goed, golf hebben we ook nog. Joost Luiten momenteel op de vierde dag tijd Lyoness Open. En dan hebben we het over Oostenrijk. Hij begon de dag op uh, min acht. En ik heb nu net even gekeken, hij staat inmiddels min vier. Dus dat gaat niet zo goed. Wij houden nu op de hoogte. Om vijf uur de beachvolleybalfinale in Hamburg... tussen Nederland en Amerika. Dat kan niet meer in deze uitzending. Maar die wedstrijd die begint om vijf uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... heerlijk te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. Uh, en natuurlijk met muziek, maar niet voordat ik ook nog even Willem Bruist feliciteer. Want die, van, uh, die collega van ons is vandaag jarig. Hè? Ja, van harte gefeliciteerd Willem. Van harte gefeliciteerd Willem, dus ik zou zeggen een hele fijne zondagmiddag met uw lokale zender ZFM. Wij zeggen Zandvoort een en wil je live meekijken? Dat kan heel eenvoudig, hè? Via wwwcfm livenl Mr. Infinity, <laughs> you know the roof on fire.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 at Van der Vloer op de zondagmiddag bij Sierbip. Met deze van Pitbull, je hoorde de Fireball. Nou, als we naar buiten kijken vanuit de studio aan de Tolweg Tina... zien wij een zonnetje in Zalvoort. Dus ga lekker naar het strand. Kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen... en kijken hoe sterk die is. Wat zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeet in je radio mee te nemen als je naar het Zandvoortse strand toe gaat. 106,9, daar kan je ons ontvangen. En hier is Erik Iglesias. Solo in tu boca. yo quiero acabar.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 En zo zorgen wij van CFM voor het zomergevoel met duellen en Corazon. Je de nieuwe single van Erik Iglesias. Inmiddels 18 over 2, tijd voor Zoffersnieuws in het kort. En we beginnen met onze nieuwe Zandvoorters die vanaf 2 uur ons uitgenodigd hebben, Albert-Jan. Ja, geweldig initiatief, luisteraars, want vandaag bent u tussen 2 en 5 van harte welkom op het terrein van de Spalier. Want de nieuwe bewoners van Zandvoort die op het terrein van de Spalier zijn komen wonen... Nodigen u bij deze uit uh, voor een kennismaking. De meet and greet vindt vandaag plaats op het Rijn van de Spalier... aan de Klo Kostverlorenstraat. Iedereen is van harte welkom vanaf 2 uur tot 5 uur... om thee te komen drinken. De bewoners bakken Syrische lekkernijen en zorgen voor de thee. Misschien wilt u als bezoeker iets voor van Zandvoortse... of Hollandse lekkernij meenemen. Denk hierbij aan een klein schaaltje haring, speculaars, stroopwafels... of misschien een klein schaaltje drop, dan wel een portable radio. Om te luisteren naar ZFM uiteraard. Het wordt een ontspannen middag vanmiddag met een eerste kennismaking. Statushouders die al langere tijd in Zandvoort wonen, zijn ook van harte welkom. Dus vandaag tussen 2 en 5 bent u van harte welkom om kennis te maken met de nieuwe bewoners van Zandvoort eh, van het Spalier. Tussen 2 en 5 vanmiddag. Ja, mooie initiatief. Dus uh, ga even langs aan de Kostverlorenstraat. En maak kennis met deze nieuwe bewoners van Zandvoort. Wij gaan lekker door bij CfM op de zondagmiddag met muziek. Nu van Elton John. Don't wish it away. It like it's forever. Between you and me. I could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 ja, die zat hem mooi in. Uh, het Lekker cool, in goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Goeie versie, hè? Ja, Cracky Porter Met de liquid, liquid spirit. Wat een uh, lekkere yeah, muziek. Zo op de zondagmiddag bij hand now. Een hele goede middag. Lekker met de handen klappen, hè? Ja, ja. Nou, zo dadelijk het uh, CFM Weerbericht bericht voor de komende dagen... maar eerst even gaan we terug naar uh, de familie familieracedagen... bij Max Verstappen van vorige week. Ja, en, en wel naar die vrijdag 3 juni. Toen, zagen, toen waren we allemaal getuigen, u en ik... Uh, van uh, het feit dat de twee jonge dames uh, uh, in het gedrang kwamen... en niet in staat waren om een handtekening van Max Verstappen uh, te bemachtigen. Maar, niet getreurd, de gemeente Zandvoort heeft alles in het werk gezet... Om, eh, om dit recht te zetten. Want de oproep van de gemeente Zandvoort... waarin de namen en eventueel adressen van de twee jonge fans van Max Verstappen... werden gezocht, heeft vruchten afgeworpen. De beide dames konden in het gedrang van de duizenden fans... geen krabbel van Verstappen bemachtigen... en het huilen stond ze nader dan het lachen. De gemeente plaatst een oproep via de social media... en het heeft weer eens gewerkt. Kalista, de kleinste van de twee, had het er voor de camera van RTV Noord-Holland erg moeilijk mee. Ook Kaat, het andere meisje, was duidelijk geëmotioneerd. Gelukkig werden de namen achterhaald en kon Kalista in eigen persoon... een handtekening van haar idool op het raadhuis ophalen. Wethouder Gerard Kuipers overhandigde haar er een. De laatste, allerlaatste handtekening die in het bezit was van de gemeente is ondertussen via de post opgestuurd naar Kaat. Ook zij zal weer rustig kunnen slapen in de handtekening met de handtekening van haar grote superster boven haar bed. Geweldig! Ja, goed. De hartie. handtekening van Max toch nog bij de, bij de meisjes terechtgekomen. Ja, zodra ik het CFM weer bericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan wij even stiekem dansen. Doen we met deze van Tantje Lager? Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht, denk ik en dacht, waarom?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 En dan stiekem dansen. We deden het met deze single uit de jaren 80 van Toontje Lager. Tijd voor het weerbericht. Ja, wat vandaag hebben we best wel een uh, lekkere dag, uh, Albert jan qua weer ook. Ja, en toch zijn de vooruitzichten niet uh, al te best. Nee? Want uh, nee. Ja, vandaag is het uh, net als gisteren overwegend bewolkt met hier en daar wat zon. En na een droge ochtend neemt vanmiddag de kans op buien toe. Bij die buien is lokaal ook onweer mogelijk. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of 18 à 19 aan zee... en naar 20 en 21 elders in de regio. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en komt het tot enkele buien. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuidwesten... en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen is het ook nog half tot zwaar bewolkt en komt het wederom tot enkele buien... en bij die buien kan het lokaal tot onweer komen... De west- tot zuidwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 16 aan zee... en naar 18 wat verder landinwaarts in de regio. Na morgen blijft het tot en met donderdag elke dag kans op buien... met daarbij ook kans op onweer. Zo nu en dan schijnt ook de zon en waaien doet het niet of nauwelijks. Na donderdag lijkt het een aantal dagen droog te blijven. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden... en dat is te laag voor de tijd van het jaar en dergelijke temperaturen halfwege juni... staan dan ook wel bekend als de schaapscheerderskou. De Jaja, wat? De wat? De schaapscheerderskou. Okay. Al dus Rico Schreuder, hè? Nou, wil je het weer uh, nalezen? Ga dan uh, naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www Dat was het weer?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 Singing for tea, with my geisha. 70 hoor je bij ZFM op de zondagmiddag Sailor and Girls. Radio in het Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En met u, Omi, hier is Cheerleader. De singer van Omi, de cheerleader. Jawel, we schakelen weer over naar Robert-Jan. Wat heb je nou weer, Robert-Jan? Nou, even een vooruitblik voor een aantal evenementen die om drie uur beginnen. Uiteraard heb ik al gemeld dat er vanaf twee uur open huizen zijn, dus ja? Tot Van twee tot vijf, waar dus alle Zandvoorters van harte zijn uitgenodigd... om kennis te maken met de nieuwe bewoners van Zandvoort. Daarnaast had ik al ook al bericht dat gisteren en vandaag... de DNRT Racing Days zijn op het circuitpark Zandvoort... De toegang is gratis, het is een laagdrempelige race-evenement... dat betekent dat het niet zo duur is als de echte Formule 1 en dergelijke... maar dat je met relatief weinig investeringen toch lekker kan racen. Bent u nou in Zandvoort en bent u lekker aan het wandelen... Denk, denk dan even van, god, ik ga even naar het circuit... kunt u altijd even kijken naar de DNRT Racing Days... op het circuitpark Zandvoort vandaag. Wat gebeurt er nog meer? Om drie uur begint namelijk de third anniversary party... en dan heb ik het over het Amsterdam Beach Hotel... Vandaag viert namelijk het Amsterdam Beach Hotel en restaurant App Vloed haar driejarig bestaan. Dit wordt groots gevierd met een geweldige band, namelijk Buckwheat. En iedereen is van harte welkom. En, uh, vanaf drie uur in, uh, of, uh, in het hotel dan wel uh, in het Amsterdam Beach Hotel of het restaurant Epp Vloed. Vanaf drie uur het derde feestje van Amsterdam Beach Hotel. En om drie uur, en dat is het verplaatst in verband met het pub-up-weekend... Uh, wat we volgende week hebben, vanaf 17 tot en met 19 juni... is er vandaag uh, het Kerkpleinconcert. Vanaf half drie is de, de deur open en om drie uur begint het Classic Concerts gebeuren. Om drie uur uiteraard met werken van Mozart, van Beethoven. De voorraak staan namelijk op het programma. Nogmaals, het concert in de protestantse kerk uh, op het kerkplein... begint vanmiddag om drie uur. En de deur van de kerk is om half drie geopend. De entree, inclusief een programmaflyer, bedraagt vijf euro. Ook vandaag is er weer voldoende te doen hier in Zalvoort. En de komende dagen ook trouwens. Maar dat hoor je straks om half vier... bij de evenementagenda van CFM. En wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien... op deze zonnige, inmiddels toch al zonnige zondagmiddag. Hier is Santana en She's Not there. Heel lang niet meer gehoord, dus wel weer eens leuk om te draaien zo, hè. Als je, je, bent. je hoorde de source en candy Staten en you cut the love. Ja, we gaan even naar uh, Heemstede toe. Klein beetje naar het oosten, want uh, daar uh, heeft vanmorgen een rampkraak uh, plaatsgevonden. Juwelier Heemstede, slachtoffer van snelkraak. Boeven hebben vanmorgen rond 6 uur een snelkraak gepleegd... op een juwelier aan de binnenweg in Heemstede. Volgens een bericht op de Facebookpagina van gebruikers van de Buurt WhatsApp... ...van Heemstede, gaat het om juwelier van Veldhoven. Het is onbekend wat er is buitgemaakt en overal verdachten zijn aangehouden. De politie van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort doen onderzoek. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900 8844. 0900 8844. Oké, okay, dankjewel. Hier is Jocelyn Brown. Ten. De so disco deze van Jocelyn Brown in uh, Somebody Else's Sky. Ja, jij hebt een uh, update over uh, Joost Luiten. Ja, we gaan even terug naar Hedenmorgen uh, uh, en wel naar Oostenrijk. Want daar wordt het Lioness Open verspeeld met deelname van Luiten. Uh, vanmorgen zag het er als volgt uit. Golfer Joost Luiten strijdt vandaag mee. Zou meestrijden voor de overwinning in het Lioness Open. De, Rotterdam liep de Rotterdammer liep zaterdag de derde ronde van het toernooi in 68 slagen... en blijft daarop op een gedeelde vijfde positie staan in het klassement. Het verschil met de klassementsleider Lombard uit Zuid-Afrika... is nog steeds drie slagen. Lombard voert de ranglijst aan met 205 slagen. Luiten bewaart goede herinneringen aan het toernooi in het Oostenrijkse Atzenbroek... dat hij drie jaar geleden op zijn naam schreef. De, Rotterdam de Rotterdammer zou het toernooi graag willen winnen... alleen dan of wanneer hij tweede wordt en die positie niet hoeft te delen... Mag de nummer 69 van de wereldranglijst volgende week aan het prestigieuze US Open deelnemen? Nou, ik heb een update. Ja. Hij, hij staat op, momenteel op min 6. En vandaag, dus twee boven de baan, op een tiende plek. En de leider is McAvoy, die staat ook op de 15e hole en die staat op min 12. Dus het ziet ernaar uit dat uh, Joost Luiten uh, het US Open volgende week uh, kan vergeten. We houden nu op de hoogte. Dat was het Cold News met Joost Luiten. Nou, nog twee platen. Tot aan het nieuws. En weer van drie uur waaronder de van Koens. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je ze langskomen bij CFM in de Euro Breakdown. De 40 heet stits van Europa, waaronder ook deze van Koens en Discul. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur met deze van Nelly en Hatting Heer.